Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. En ja dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En vandaag hebben we niemand minder dan de enige echte Damian Hoed te gast. Goedenavond, hoe gaat het met jou dan? Ja, maar mij altijd prima. Uh, dankjewel dat je het vraagt. En uh, ja, we gaan het even over jouw goddelijke persoon hebben, hè. Of helemaal uh, <laughs> niet goddelijke. Ah, jij bent atheïstisch dat de... zou ik ook niet willen vragen. Nee, je bent atheïstisch als de nee hè? Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. En uh, goed, wie er nog meer is, is natuurlijk uh, Jurjen Koopmans. Goedenavond, Johan. Ja, dankjewel, uh, Jurjen. En uh, ja, dus, uh, laten we gewoon maar meteen met de nieuws beginnen, joh. De nieuws beginnen zoals gewoonlijk met het uh, goud, zilver en de bitcoins. Uh, de bitcoin staat op dit moment en we hebben het over uh, vrijdagavond laat. Uh, staat hij op 465 eurotjes. Hij heeft nog heel even op 475 gestaan en uh, loopt de, de rest van de afgelopen dagen flink heen en weer te swingen tussen die twee standen. En uh, ja, hoe doet goud het? Nou, ik zie groene, groene cijfers. Hoewel ja, het zegt allemaal niet zoveel. Het, uh, het is wat rustiger geworden. De handel is dun. Uh, mensen zijn meer met uh, het zomerse weer bezig uh, momenteel. Uh, in een groot deel van uh, Europa, maar ook uh, buiten Europa. Ik heb vandaag ook nog gezien dat het in China 26 graden was. Het goud staat op uh, 1321 dollar. En het zilver uh, ook net boven de 21 dollar. Wat uh, ja, zeker gezien de afgelopen maanden best goede resultaten zijn. Yeah. Je hebt dus een heerlijk rendement kunnen halen als je op tijd zou zijn ingestapt. Helaas, de meeste van ons die zullen dat niet zijn. <laughs> ja, hetzelfde geld voor de bitcoin. Goed, uh, ja, uh, iemand die altijd wel uh, uit is op een extra zakcentje of misschien een lekkere zak met wiet... ...is de roverheid, oftewel onze overheid. Want ze hebben samen met politie en leger, hebben ze een hardwerkende ondernemer het leven flink zuur gemaakt. En dit alles gebeurde in Tilburg en Den Bosch. Daar was een hardwerkende ondernemer met verschillende koffieshop filialen. Uh, ja, die is daar een aardige duitje lichter gemaakt, hè? En ja, ook uh, wiet ook. Ja, ja, ik heb begrepen dat, uh, dat uh, de overheid een nieuwe bestemming heeft gevonden voor het leger van ons. Ja, nou, ze hoeven zeggen. natuurlijk nog niet van de heer Van Balen te gaan vechten op het Oostfront. Er is ook nog niet een Europees uh, leger. Dus uh, ja, laten we zeggen, Giefer zijn natte droom is ook nog niet helemaal uitgekomen. Uh, uh, dus voorlopig mogen ze de politie wat helpen. Nou, en... Uh, zo vielen ze, uh, samen met de politie, uh, 19 panden binnen om, uh, ja, om eens even weer wat wietplanten in beslag te nemen. En niet alleen wietplanten, toch uh, Johan? Nee, er werd ook een uh, behoorlijk bedrag met uh, ja, ge uh, contant geld werd er uh, buitgemaakt. Ja, en ik je... zie dat er ook nog bankrekeningen zijn leeggeplunderd. Uh, en op de panden zelf, hè, op, op 19 panden is beslag gelegd. Uh, wat natuurlijk ja heel hypocriet is. Uh, je mag in Nederland uh, wel softdrugs verkopen. Want uh, ja, dat is allemaal gelegaliseerd. Maar als je dan uh, ja, als een beetje een handig ondernemer er ook echt wat geld mee verdient, dus je hebt geld op de bank, je hebt een paar panden, dan loop je wel grote risico's dat je uh, de soldaten en de politie uh, op je deurmat krijgt. Ja. Uh, voor de, de duidelijkheid, het gaat hier om de, de koffieshopketen... Uh... Grass Company. En die is vooral gevestigd in het zuiden des lands. En uh, ja, die kreeg dus... de, de overheid uh, letterlijk op bezoek. De, de roversbende van de overheid. En uh, ja, dit is gewoon... gewoon... roof is dit. <laughs> ja. Hoe, hoe, hoe kun je het anders noemen? Dit is gewoon een overval. Nou, nou ik denk... Uh, ik, ik, ik denk ook... Ja, ik, ik, ik, ken, ik ken de Grass Company niet natuurlijk. Maar hé, je ziet toch... Dat, dat, dat, dat ze redelijk geweldloos zijn. Hè? Want... De krant, in dit geval de Volkskrant, wat toch ook een, een, een, een pro-overheidskrantje is. Dat is er als de kippen bij als er bijvoorbeeld ook automatische geweren. of uh, ja, andere, andere echt criminele dingen uh, worden gevonden. En dat zie je niet. Hè. Het enige wat in beslag is genomen dat is softdrugs. Nou, dat is in Nederland gelegaliseerd. En ja, gedoogd, hè? Verdoogd, ja. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, het komt een beetje wat mij betreft op hetzelfde neer. Het, het, je, je mag het gebruiken, je mag het hebben en je moet het produceren. En, en ja, het enige wat in Nederland niet mag, dat is, dat, dat, dat, dat is kweken en uh, distribueren. Dus je mag eigenlijk uh, mag je alleen het winkeltje hebben, De, uh, wat alles wat ervoor zit, dat mag, uh, dat mag niet. Dus eigenlijk een uh, ja, hele bizarre regelgeving, wat eigenlijk ook alleen maar een overheid kan, uh, kan, kan, kan organiseren. Ja, we hebben ze ook weer een stok om mee te slaan, hè? want het is uh, natuurlijk het is niet helemaal legaal. En ze mm -hmm. weten dat je er overheen gaat en dan kunnen ze je gewoon lekker weer pakken. Nou, ja, stel dat je nu niet helemaal, niet helemaal libertarisch zou zijn. Dat, dat kan natuurlijk. Hè. Je kunt zeggen, nou, Nederland is, een, uh, is een, uh, een socialistische samenleving... met een grote SP en PvdA in het parlement... Nou ja, dan, dan zou je ook kunnen denken, als, als je tenminste hè, die persoonlijke vrijheid, de, de, de vrijheid om, uh, om softdrugs uh, uh, te mogen gebruiken, als je dat dan een beetje respecteert, dan zou je ook kunnen zeggen, nou ja, we hebben gewoon BTW, en vennootschapsbelasting, en dan, dan houden we daarmee op, hè. maar dat, dat, dat doen ze ook niet. Ze gaan, uh, ze gaan nog vele stappen verder en daarmee maken ze eigenlijk, ja... Iemand het leven zuur waarvan, uh, ja, waarvan ze aan de ene kant de boel gedogen en aan de andere kant uh, ja, nu een greep uit de kas doen. Ja. Het is hetzelfde als je zegt, ik, ik, uh, ik, ik ben vegetarisch, maar ik gedoog de slagerij. Maar ik gedoog niet de slachterij, want dat vind ik schandalig, dat ze, nee, dat, ja. dat, dat, dat ze uh, koeien doodmaken Dus wat ga ik doen? Uh, nou, ik ik ko koop gewoon, he, heel hypocriet, ik koop gewoon vlees bij de slager. En uh, op het moment dat. En, en één keer in de zoveel tijd. dan storm ik de slachterij met allemaal politie's en lekker binnen. Uh, om, om, om, om, om, om, om, om daar uh, de eigenaar op te pakken. de bankrekening leeg te halen. Al eventueel contantgeld in beslag te nemen. En uh, al dat vlees. dat neem ik natuurlijk ook mee. Want uh, ja, daar kan ik lekker van eten. Ja, ja. En daar, daar komt het een beetje op neer. Ik vraag me ook af: wat gaan die agenten doen met al die wiet? Die ze in beslag genomen hebben. <laughs> ik, ik, ben het, uh, ik ben ook wel benieuwd. Er zullen vast ook wel eens... Uh, wie er ook een agenten zijn... die, uh, die ah, wel eens wat... Mag officieel uh, niet. De agent mag geen drugs gebruiken. Ja, maar goed. Nou, officieel, officieel. Uh, officieel. Je, je, hebt, je hebt de regels en je hebt regels. Ik, ja. ik, ik kan me ik, ik kan ah, voorstellen... Ze staan boven de wet, hè? Ja. <laughs> Ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat daarin ook wel wat misgaat. Ik bedoel, er wordt jaarlijks best wel veel drugs in beslag genomen. En ik denk niet dat alles in de verbrandingsoven... Uh, ik heb de statistieken ook niet... Maar is dat weer een aanname? Het is een aanname. Ja. We zullen het moeten onderzoeken, Johan. Ja. Nee, maar goed. Uh, nou, al die genten staan natuurlijk wel onder druk hè? en uh, stress. Hè? En het uh, is toch wel een goed uh, ontstressingsmiddel, hè? Mm -hmm. Ik wilde nog wel even kwijt van, ik heb, uh, ik spreek natuurlijk ook als Amerikanen. En ik, laatst sprak weer zo'n zo, zo Amerikanen en die was helemaal juichend van ja, Colorado is de wiet gelegaliseerd. En ik zei tegen hem, joh, uh, ja, 20 jaar geleden stonden wij ook zo te juichen en kijk eens wat er nu van over is. Weet je wel, mm -hmm. we zijn ja. nog niet meer dat, uh, dat uh, drugslandje hier en heel veel landen hebben ons alweer ingehaald. En ik zei ook van, kijk, uh, vrijheid is niet een product van de overheid. Uh -huh. Dus als de overheid uh, zeg maar, uh, wiet legaliseert, dan is het nooit helemaal vrij sowieso. Er zitten uh -huh. heel veel uh, koortjes, touwtjes waarmee ze je binden. Dus uh -huh. het, is, het, is, het is een. een, een en daarnaast is het altijd van ja, is het één stap vooruit, maar ondertussen gaan ze twee stappen achteruit op een ander vlak. Ja, ja nee, absoluut. Ja, we ze in Amerika natuurlijk wel de ervaring met de, de drooglegging. Dat ja. uh, is ongeveer de meest. Uh, criminele periode uit Amerikaanse geschiedenis. Mm -hmm. En ja, wat dat betreft denk ik dat ze ook wel begrijpen dat um, dat, dat, dat vrij, vrijgeven wel werkt. Uh, en nogmaals, dat geldt niet alleen voor een libertarische samenleving, maar ook uh, mm -hmm. ja, socialisten die kunnen, die kunnen profiteren van uh, meer vrijheid. Want meer vrijheid dat uh, economische groei. Uh, betekent dat mensen ja, kunnen genieten van het leven. En wat is er nu ja, belangrijker dan dat? Hè? Daar, daar moeten we naartoe uh, om, om uit de crisis te komen. En dan kan het mij helemaal niet schelen als, als, we, als we in Nederland uh, nou ja, uh, iets, iets met de industrie gaan doen, wat niet waarschijnlijk is. Want ja, we, we hebben gewoon hier geen auto-industrie. We hebben geen textielindustrie. We hebben de DSM. De, de, de mijnen hebben we ooit gehad. Maar dat, die, die, die, die tijd is ook wat voorbij. We zijn geen bankenland meer. Want uh, ja, de, de, de, de meeste financiële dienstverleners die, uh, die hebben aan het uh, staatsinfus uh, gelegen. Dus die zijn ja, zo ongeveer omgevallen. Uh, dus ja, als, we als Nederland als, uh, als, als narcotica staat uh, ja, wel weer uh, die welvaart kunnen krijgen van welheer. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de Gouden Eeuw. Ja, waarom dan niet? Ik bedoel, uh, ja, zo schadelijk is dat softdrugs nu ook weer niet. Ja, ja. Maar ja, goed, ja, euh, <laughs> je had het al over de crisis en ja, de, de, de, de crisis is niets anders dan een uiterlijk symptoom van een groot kankerzwel dat de overheid heet. En uh, ja, dan uh, brengt we ons weer bij het volgende bericht. Uh, ja, de bureaucracy is uh, expanding to uh, fit the needs. Of die uh, expanding bureaucracy. Mm -hmm. uh, hier een heel duidelijk gevalletje daarvan. Een ondernemer, een hardwerkende ondernemer die uh, mensen opleidt tot een lasser. Waarschijnlijk heeft u dit bericht wel gehoord of gelezen in uh, ofwel uh, SBS6, Hart van Nederland, of uh, in de metro of in andere kranten. Uh, het gaat hier om een ondernemer die, uh, een Bulgaar, die had de fout gemaakt om een Bulgaar op te leiden tot Lasser. En vervolgens die man nog in dienst te nemen ook. Had hij niet mogen doen. Want er wacht een boete van maar liefst 12.000 euro op deze man. Omdat hij geen werkvergunning had aangevraagd bij het UWV. Ja, dat is, uh, dat is heel naar natuurlijk. Uh, ja... Nu zou je zeggen, hè, dit is ook zo vreselijk hypocriet. Uh, ook dit weer, hè, net, net zoals met die drugs. Uh, Nederland heeft ooit een, een, een Schengen-akkoord uh, getekend. Uh, alle partijen die, nu, uh, die de afgelopen jaren in de regering hebben gezeten... met ja, misschien als uitzondering de PVV... die zijn voor het Schengen. Die zijn voor, dat, uh, voor Europa en dat ja bij Schengen uh, dat betekent ook de, de vrijheid van verkeer van personen hè? dat is een van de regels die de overheid heeft bedacht en nu hebben ze weer een andere regel bedacht om hun eigen uh, regel weer uh, te gaan frustreren Nou, dat is ook typisch overheid hè? dus enerzijds wil je vrijheid van verkeer van personen maar nee hoor uh, er moet wel een vergunning worden aangevraagd bij het UWV dus een regel om het vri de vrijheid van verkeer van personen om daar weer uh, zand in de motor uh, van uh, te gooien. Dus regels om regels tegen te werken. Nou, en dat, dat, dat, die bureaucratie, dat, dat leidt wel tot zulk, uh, ja, zoveel uh, extra kosten. En dat, is, uh, ja, dat is belachelijk. En ja, deze ondernemer is daar gewoon uh, nu uh, zwaar uh, de dupe van. Ja, de beste man heet Leo Volmer. En uh, ja, uh, ondertussen heeft, uh, moet ik wel zeggen, actiegroep Start Foundation, die heeft dus uh, voor deze man opgenomen. Zij dus staat er niet alleen voor. Er is wel uitzicht op die, uh, de kwijtschelding van de boete vanwege de media-aandacht. Maar dan is ook wel weer de vraag van hoeveel, hoeveel andere ondernemers zijn er nog die niet, als, niet net zoals Leo zeg maar, de, de media gehaald hebben. En daardoor wel die boete hebben moeten betalen. En uh, mm -hmm. ja... Maar goed, dit is inderdaad weer een, een gevolg van, uh, van deze bureaucratie. En, en de fout lag waarschijnlijk no benen bij de UWV zelf. Die had dat uh, moeten aangeven. Dat hebben ze dus verzaakt. En daardoor krijgt die man dus de boete voor een foutje wat eigenlijk bij de UWV was, uh, hoort te liggen. Ja, en dan is er uh, nu een, uh, wel een heel apart berichtje. En dat is uh, over een pornoactrice die uh, voorzitter is van een uh, Students for Liberty groep. Het is niet zomaar een, uh, een pornoactrice. Nee, het is Bella Knox. Ik weet niet of je van, van haar gehoord hebt, maar ze speelt onder andere in uh, Cheerleader deel 4. Uh, ja, ik noem maar even een titel, maar ik ken haar verder niet hoor. Maar goed, het is, uh, ja, er is toch enige ophef rond haar uh, persoon. En het is niet alleen het vak wat ze beoefent. Ja, zo. het is uh, schijnbaar is het dus zo dat deze pornoactrice, dus, die staat achter een heleboel van libertarische principes. Maar ze heeft ook wel een bepaald links-feministische... ...insteek waar ik toch mijn vraagtekens zou, bij zou zetten. Mm -hmm. En ja, ik heb altijd bij, uh, bij linksfeminisme... ...heb ik altijd zo'n ja, zo nasmaakje van verborgen seksisme. Omdat er altijd wordt gesproken over mannen en vrouwen. Mannen dit, vrouwen dat, in plaats van dat we het gewoon hebben over mensen. Yeah. En ze heeft, ze heeft ook een heleboel kritiek op uh, ja, hoe de seksindustrie in elkaar zit. Mm -hmm. Wordt er gezegd, ze spreekt van een soort hiërarchie... Uh, tussen de sekswerkers en volgens haar is het zo dat uh, afhankelijk van wat voor werk een sekswerker doet, dat andere sekswerkers op de anderen neerkijken. Nou, ik vraag me dan uh, wel af van waar ze heen wil met zoiets. Want als er uh, sprake is van dat ze vanuit de overheid dat zou willen reguleren, reguleren vraag ik me af hoe uh, oprecht die libertarische. Zegt ze dat dan, dat de overheid dan uh, oh, een oplossing nee. is? Oh, <laughs> okay. nee, dat, dat uh, krijg ik er niet uit. Het is alleen, ik vraag me af ja. waar ze het heen wil met... Ja, uh... ik, ik heb het wel gelezen. Er ging inderdaad over dat als je interracial deed, dus uh, een, een, een seksscène met iemand van een andere huidskleur, uh, dat dat dan een, in, in de hiërarchie van de pornowereld een lagere status zou hebben als je, als je alleen maar vanilla-seks deed. Dus dat is alleen maar blank. Ja, nee. Nou, ja... Ik weet natuurlijk niet genoeg van de industrie om er echt een hele uitgebreide mening over te hebben. Maar ik denk dat je het van uh, meerdere kanten kan bekijken. Kijk, um, het is natuurlijk wat, in mijn optiek is het een kwade zaak dat mensen op elkaar neerkijken op basis van een ras of dat soort dingen. Die mensen doen ook gewoon ja. van werk. Maar Want, als ze aanduidt dat dat probleem er is, dan uh, ja, daar is op zich niks mis mee, er, nee, maar, is, uh, is uh, alleen is, maar wat je als oplossing aandraagt. Dat, dat, ja. daar, daar kan het in zitten. Ja, precies, precies. Ja. Dat is ook een beetje, je hebt helemaal gelijk daarin. Ik weet nu natuurlijk niet met wat voor uh, oplossingen Nox uh, wil komen. Ja, dus... ja en wat, wat betreft die, uh, dat feminisme... Ze hadden uh, onder andere een uitspraak gedaan over dat... Um... Oh, dan zou ik hem weer even op moeten zoeken. Uh, het, had, het ging inderdaad over de, de, de, de rol. Hè? Dus dat in, in haar cultuur dan, waar ze opgroeit in, in het conservatieve Amerika... Dat dan de, door de re religie en, en, en de sociale omgeving wordt dan toch... Uh, uh, een rollenpatroon opgelegd... dat je als vrouw toch kuis moet zijn... en, en alleen maar seks binnen een huwelijk. Ja. Maar uh, ondertussen mag je in advertenties... Mag je, mogen vrouwen er wel uitzien als een slet. Huh. Uh, maar als zij dan, uh, dan ook nog eens... pornoactrice uh, is... Oh, dan is het weer helemaal fout. Ben je dan echt een slet? Dan mag het weer niet. Nou ja, ik zou daarop willen reageren met... Nou ja, we weten sowieso... Ik weet in ieder geval sowieso dat de hele zwaar christelijk-conservatieve wereld zo hypocriet als de pest is. Aan ja. de ene kant heb je de kerk die zichzelf poneert als een soort morele uh, opperbaas op het gebied van seksualiteit, om het in een, uh, een bepaalde manier te zeggen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk de beroemde schandalen die de kerk zijn reputatie toch behoorlijk hebben bevlekt. Dus... Ja, ik vraag me dus af van in hoeverre die kritiek serieus te nemen valt. En ik vind het uiteraard verwerpelijk als een hele cultuur daarin meegaat. Ja. Maar ja, goed, dan is het ook nog eens uh, van... Uh, goed, je bent dan uh, pornoactrice en dan, uh, dan ben je dus voorzitter van een Students for Liberty uh, afdeling op een universiteit in het oer-conservatieve Amerika. Ja. Is dat uh, qua PR en alles, is dat wel slim of... Uh... Um, nou, of is iedereen het... daar vrij? En eigenlijk zou je dat op Mark moeten vragen dan. Hè? Ja, nou, ik zou het van twee kanten kunnen zien. Aan de ene kant, als de streng conservatieve cultuur daar heel negatief op neerkijkt, zou je kunnen zeggen dat het slechte PR is. Dat is helemaal waar. Maar van de andere kant zou je ook kunnen zeggen, omdat in Amerika de conservatieve stroming vaak toch wel gekoppeld is aan economisch rechts, en libertarisch is een beetje het toppunt van economisch rechts op een goede manier, dat het misschien ook een goede... Manier zou kunnen zijn om die cultuur wat opener te laten staan. Tegenover uh, bijvoorbeeld een pornoactrice. Want in Amerika, in Amerika heb je toch veel meer dat freedom en zo. En als, een, als zo iemand dan heel erg daarvoor staat, dan zou dat misschien ook positief kunnen afstralen op uh, de pornoindustrie. Ja, natuurlijk, aan de andere kant is ook nog omdat uh, ja, uh, libertariërs die doen op zich niet moeilijk over het beroep van uh, pornoactrice. Ik bedoel, uh, ja, of je nou. Uh, koekjes verkoopt of je eigen lichaam, uh, ja, <laughs> het is jouw lichaam, prima toch? Ja precies, daar is helemaal niks mis mee, vanuit hey. het libertarische standpunt. En ik, vind, ik denk gewoon dat sommige, ja, sommige communities, sommige landen wat meer tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en om in te zien dat er helemaal niks mis is met dat soort zaken. Hmm mensen tussen de lakens doen, dus hun eigen zaak en of ze dat nou willen uitzenden of er geld voor vragen, dat moeten ze helemaal zelf weten. Zolang het gewoon gewoon of yeah. In ieder geval dat het uh, met wederzijdse goedkeuring gebeurt, met mm -hmm. twee volwassen mensen, dan zie ik uh, helemaal niks mis mee. Mm het -hmm. is gewoon je eigen zaak en wat er verder uh, aan de hand is, dat moet je helemaal zelf weten. Yeah. Nee, Goed jo, dankjewel. En uh, ja, wilt u hier nog op uh, reageren kan dat uiteraard via onze blog uh, vrijheideradio.blogspots.nl. Uh, dan gaan we nu naar het uh, volgende bericht. Doorbraak cao ambtenaren. We hebben het er al eerder over gehad. Eh, ambtenaren zijn natuurlijk uh, de afgelopen tijd erg onrustig uh, geweest. Ik ben, uh, ik ben nog in Groningen geweest in de binnenstad en er stond al, allemaal vuil op straat. Tijdens het WK-notabene, dus uh, ja, mensen die laten natuurlijk van het oranje spul op, op, op straat uh, uh, liggen en het wordt, ja, het wordt één grote keet, want uh, de, de, de vuilophalers die waren aan het staken voor hoge salaris. Ja. Veel gemeenten he, uh, ja, die uh, zijn uh, doordat uh, gemeenten ook nog meer taken hebben gekregen in crisistijd genoodzaakt zijn om de lokale lasten te verhogen vaak ook nog een dikke bankschuld uh, hebben uh, dus Gemeenten, uh, zouden het bedrijven zijn, dan zouden ze gewoon uh, bijna failliet uh, zijn. Nou, en die ambtenaren die wilden eventjes in twee jaar tijd 5,5% meer loon hebben. Nou, en wat je nu ziet, is dat uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hoe kan het ook anders, uh, overheden hebben vaak uh, slappe knieën, mm -hmm. um, toch een beetje gaan toegeven. Ah. Ja. In een brief uh, aan de vakbonden heeft de VNG aangeboden te willen overleggen over een structurele loonsverhoging. En dan Rutte maar roepen dat we aan het bezuinigen zijn, maar het gaat eventjes over een structurele loonsverhoging. Ja. Met de looptijd tot en met uh, 2015. Dat meldt het ambtenarenblad uh, of ambtenarenwebsite binnenlandsbestuur.nl. Ook, de koepel, uh, uh, uh, ook is de koppelorganisatie uh, bereid te praten over een maatregel... tegen wat doorgeschoten flexibiliteit wordt genoemd. Eh, als je gewoon werkt voor een bedrijf wat wat slechter loopt... zoals in dit geval een gemeente... Nou, dan, dan, dan, dan is een beetje flexibiliteit mooi. Ik bedoel, als er vrijdagmiddag uh, even geen werk is voor je dan ga je gewoon naar huis en dan, dan, dan, dan, dan, dan krijg je eventjes wat minder, minder betaald. Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel redelijk om een beetje flexibel te zijn. Maar ja die ambtenaren zeggen, nou hè, ik wil gewoon, of ik werk al eens of niet, ik wil gewoon van 9 tot 5 werken. Dus, ook al eh, is er niks te doen. Ja, ook al is er niks te doen. Dus dat doorgeschoten flexibiliteit betekent gewoon dat, hè, dat, dat je naar gelang... Eh, de, de, de, de, de, de, ja, hoe, hoe het in de gemeente loopt dat, dat, ja, of, of dat je een keertje s'avonds moet werken. Hè? Dat, dat kan natuurlijk ook flexibiliteit uh, zijn. Ja. Nou ja, zo so wat Ik bedoel uh, je hebt toch werk ja. uh, en vaak ook nog extra. Nou ja, dat, dat is bij gemeenteambtenaren nog niet zo. Die hebben dan niet extra ontslagbescherming. Maar ja, de, de, de, de, een ambtenaar ontslaan is doorgaans wel moeilijker dan, een, dan bij een bedrijf ontslag. Hè? Omdat uh, in principe kan een overheid niet failliet gaan. Hè? Dus je kunt niet zeggen van nou, we hebben nu een zware crisis. We gaan een, uh, we gaan een saneer eraan stellen. Hmm. Dan zegt uh, degene die de ontslagvergunning moet verstrekken, uh, Die zegt nou dan gooi je de belastingen maar wat omhoog. Ja. He, want zo makkelijk is het dan ook wel weer. Ja. Dus uh, ja... Uh, de zomervakantie, daar, daar komt een akkoord voor. Een, een nieuw beloningshoofdstuk. Uh, een individueel keuzebudget bij uh, verlof of ziekte. ja het, het, het, het, het is gewoon alsof er helemaal geen crisis, uh, geen crisis nee, is. we worden gewoon weer uh, lekkere cadeautjes uitgedeeld aan ambtenaren. En die mogen wij betalen dus. Ja, ja nou, het ergste is natuurlijk dat de politiek daarover niet eerlijk is. Hè? De VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... Uh, wordt geleid door uh, VVD'er Anne-Marie Jortsma. En het is juist de VVD die steeds communiceert van... Hey, we zijn aan het bezuinigen, eh, beste kiezers. Uh, Werkend Nederland verdient belastingverlaging. Ja, en voordat de belasting kan worden verlaagd... moeten we nog eventjes wat schulden aflossen. Dus we moeten eerst gaan bezuinigen. En na het zuur, dan komt het zoet. En dat, dat proberen ze hier wijs te maken. Ja. Maar intussen... Uh, gaan de kosten van die ambtenarij... want er zijn nogal wat gemeenteambtenaren... er zijn nogal wat gemeenten... die gaan gewoon structureel omhoog. Dus ja, ik denk dat mensen van een koude kermis terugkomen. Um, over een paar jaar dan hebben we een veel grotere... en veel duurdere overheid dan nu... die gewoon uh, totaal niet heeft gesaneerd... die totaal niet uh, inziet dat ze een enorme berg aan schulden hebben... Uh, die alleen maar kan worden, worden afgelost. Door te gaan krimpen. Door in een libertarische richting te gaan denken. En niet in, uh, in, in, in, in, in de grote overheid blijven geloven. Want daar is gewoon. Ja, op, op enig moment dan wordt die lastendruk zo hoog. Hè? Ik bedoel je gaat op een schouder van een oudere uh, heer of dame. Ga je leunen. En je gaat er steeds meer gewicht op pushen. Nou, op, op enig moment dan. Dan, dan bezwijkt dat schouder onder het gewicht. En zo is het dus ook met de hele economie. Je kunt hè, er steeds meer druk op leggen van... wij moeten loonsverhoging hebben... Mm -hmm. maar die loonsverhoging moet ook door iemand worden betaald. En ja, dat geldt hè, bijvoorbeeld voor de bakker om de hoek en de slager... Mm -hmm. uh, die keihard moeten werken om te overleven. Ja, ja. En deze mensen die die 5,5% willen hebben in twee jaar tijd die snappen totaal niet hoe hard dat die bakker en die slager moeten werken. En je zou dan nog denken van, hè, dan, uh, nou ja, heel goed gemotiveerde mensen... Die moet, je, die, moet, die moet je belonen. Maar zo gemotiveerd zijn die gemeenteambtenaren ook nog niet. Dat blijkt uit een artikel van Den Haag uh, FM. Want het blijkt dat gemeenteambtenaren, ondanks uh, ja, dat ik denk... dat er wel sectoren zijn waarin, uh, waarin meer uh, stress is dan op het gemeentehuis... Mm -hmm. Want als ik kom om mijn paspoort uh, en het is toevallig druk, dan laten ze me gerust een kwartier in de wacht uh, staan. <laughs> ja. Dat kan ook overal. <laughs> maar gemeenteambtenaren zijn dan ook nog vaker ziek dan andere werknemers. Oh nee, Dat is nee. O, we hebben zoveel zo stress. Nou ja, kijk. Uh, ik, ik, ik, ik vind, uh, ik, ik, ik, ik, ik ben zo iemand die zegt, ook al heb ik 39 graden koorts, ik ga gewoon aan mijn werk. Wat je vroeger, was vroeger altijd zei, van, je bent pas ziek als je niet meer op je benen kan staan. <laughs> ik, ik, we, ik, gaan ik door, ik... we gaan door, hè? We gaan door. Nee, maar dat, dat, dat, dat is de instelling die je gewoon moet hebben. Zeker als, als, als jouw overheid. Je weet hoeveel je gemeente heeft geleend. Je weet hoe zwaar dat sommige mensen het. Je, je, je ziet bijvoorbeeld veel werklozen in je gemeente. Je ziet dat bedrijven uh, de afgelopen tijd dat er heel veel zijn omgevallen. Je ziet allemaal van die, van, van die winkelruiten met daarop uh, te koop, te huur, te koop, te huur. Nou, als je dat soort dingen in je gemeente ziet, dan, doe je toch, dan, dan ga je toch potje aan door, dan ga je toch aan het werk. Dan ga je toch niet, dan ga je toch niet ziek melden. Het is, uh, het is belachelijk. Het is een grof schandaal. Ja, ga, nou ja, uh, ik heb liever, liever dat een ambtenaar dan toch maar thuis zit. Dan valt hij je niet lastig. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, wij, wij, wij zijn we en blijven, we, we we blijven natuurlijk verplicht om zo hier en daar ons paspoort te kunnen laten, te laten zien. Mijn tijd is ook geld. Hè? Dus uh, die ambtenaren die horen niet ziek thuis te zitten. Die horen ervoor te zorgen dat wij zo, uh, zo kort mogelijk in de rij bij het gemeentehuis uh, staan. Want ja. dit zijn vaak de mensen die nog service verlenen. Hè? Oh, die ambtenaren okay. die wat mij betreft minder moeten werken. Of zouden moeten saneren, regels af. Afschaffen in plaats van nieuwe regels bedenken. Dat zijn de beleidsambtenaren in Den Haag die al die nieuwe wetgeving uh, bedenken. En degene die in een uniform over straat lopen? Ik denk inderdaad dat je ook op het gebied van... Uh, dan heb je het over de bijzondere opsporingsambtenaren. Dat zijn die mensen die horecagelegenheden lastig komen vallen... Omdat, uh, ja, of, of, of met de reclamebelasting dat een lichtbord net wat te groot is. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort onzin dat kan ook echt wel wat worden ingeperkt. Uh, hè, op het moment dat, dat, dat, dat, dat jij of ik last hebben van een, van een iets te groot lichtbord... en het is echt uh, hinderlijk... Ja, dan kunnen we zelf ook natuurlijk uh, gaan klagen of, uh, of, of naar een rechter uh, stappen. Ja. Daar, daar, daar is niet een, een, een overheidsdienaar voor nodig die daar continu op, uh, op, op controleert. Ja. Nee, goed hoor, maar dan gaan we even naar het volgende bericht. Want ik, ik lees hier uh, belasting op afval. Hey, ze oh. hebben weer een melkkoe gevonden. Nu op het verbranden van afval. Hè, want we betalen natuurlijk al sinds jaar en dag een, een afvalstoffenheffing. Uh, dus helemaal nieuw is het ook nog niet. Maar, ja, de overheid heeft, hoe noem je dat, de groene, ik ben het even kwijt, de groene droom of... Ik zou het allemaal niet weten, joh. Ik pleurt maar gewoon ergens neer in Nou, dat Nou, ik ben dan nog wel genegen om te scheiden, maar ja, bijvoorbeeld dat is iets wat ik dus pertinent net niet doe. En weet je waarom? Ik ben bij een afvalwerkingsbedrijf geweest. En daar staan allemaal polen, die staan er alsnog te scheiden. Vaak mm -hmm. wordt trouwens, al, jij scheidt het, maar er wordt allemaal weer in een vuilniswagen in een grote bak gepleurd. <gacht> omdat daar geen geld voor is. En er wordt het weer op één grote hoop gegooid. Dus jij zit netjes te scheiden. Uiteindelijk wordt het weer bij elkaar gepleurd. En gaan, gaan ze daar weer aan een lopende band, gaan ze dan weer scheiden daar. Nou ja, dat, dat geeft aan dat, dat de overheid dat ook niet goed kan, kan aanbesteden. Nee, dan, dan nog. Dan, en al zouden ze het gescheiden ophalen en gescheiden daar afleveren. Ik bedoel, dat, is alleen maar, dat doen ze dan alleen maar zodat ze minder Polen in dienst hoeven te nemen. En mm -hmm. eigenlijk zit jij dus hun werk te doen. Dus eigenlijk zou jij betaald moeten worden. Want jij zit afval te scheiden ah. voor dat bedrijf. Ja, afval heeft ook waarde. Hè? Dus ja, er is heel veel afval. Het dus... is gewoon geld waard. Want het is een grondstof voor, uh, ja, voor energie. Nee, als ik, je het verbrandt. Ik, ik, ik pleur het ik gewoon in één dag Alles allemaal bij elkaar. En hoppakee. Uh, ik ga niet scheiden. Ja. Nou ja, kijk. Uh, wat, wat, wat, wat, wat dat betreft is het, uh, is, is het ook weer uh, gewoon een nieuwe inkomstenbron. En ze mm -hmm. zeggen... Uh, ...ja, we brengen nu gewoon 13 uh, euro per ton afval in rekening. Dat is dan het begin, hè? vaak uh, ja. net zoals met die, uh, die transactietaks die ze bedenken. Zeggen ja, maar het is maar een hele kleine belasting. En 13 euro per ton afval is niet zoveel, maar het begint vaak heel klein. Hè? Dat, dat is altijd als, en als, als, als een belasting wordt bedacht, als die er eenmaal is dan wordt hij ook nooit weer afgeschaft. En dan gaat hij geleidelijk ja. omhoog. Dan ja, het is het met gewoon een uitzending van het gezwel. Hè? Dus uh, die, die gaat ook weer groeien. Ja, ja het gaat groeien. Het, het wordt op enig moment wordt het een enorme industrie. De, de, de komen, er worden allemaal ambtenaren bij betrokken... om dat te gaan controleren. En want ja, je moet natuurlijk wel goed in de gaten houden... hoeveel ton afval er wordt verbrand. Dus daar ja. zijn inderdaad weer uh, honderden boas voor nodig. En het maakt um, de, de, de organisatie van de overheid weer... Uh, groter. Dus het is zelfs zouden nog de, de, praat... de politici da da daarmee dus het creëren van banen bedoelen? Ik denk dat ze daarmee het, het, het creëren van banen bedoelen. En er, er natuurlijk boven nog een commissie en een autoriteit die het allemaal controleert. Met Job mm. Cohen erin en zo. Uh, op het moment dat er een incident gebeurt, uh, dan denk ik dat Job Cohen uh, vast weer wat dollars uh, ruikt. Van in uh, Daar uh, voor een mooie prachtige hoge beloning... Uh, ...tijdelijk eens een rapportje over wil schrijven. Nee, goed joh. Wou je er nog iets aan toevoegen of hebben we het helemaal gehad, het bericht? Ik denk dat we het, uh, dat we het redelijk hebben doorgenomen. En dan uh, gooi ik het ja. bij deze op de afvalhoop. <laughs> uh, mm -hmm. Dan gaan we naar het volgende. Oh jongens, jongens, jongens, want waar betalen we al die belasting voor? Het wachtgeld voor de politici, mm -hmm. uh, de ex-politici. Mm -hmm. uh, die mevrouw, heet ze nou ook alweer? Kathleen uh, Ferrier of zoiets. Van het CDA. Die, is, ja. Uh, ja, die heeft die het heel mooi uitgekookt. Even, vertel maar even. Uh, zij is, uh, ze is iets met ontwikkelingswerk gaan doen. Hè? Nou, dat is, uh, ja, is uh, vrijwillig werk in het uh, buitenland, geloof ik. In uh, Hongkong Hong oh. was dat, ja. ja. Daar is het mm -hmm. is naartoe gegaan en dan kan ze daar lekker weer uh, wachtgeld blijven opstrijken tot ze uh, dood ja. is, zeg maar. Maar dat is ja. even maar één gevalletje. Mm -hmm. Maar er gaat, er gaat nogal wat geld naartoe. Hè? Ze strijken in drie jaar tijd, dus dan heb je het alleen over 2011, 12 en 13: uh, 12 miljoen euro aan wachtgeld. Oeh, jongens, jongens, jongens. Het mag wat kosten, hè? Het mag wat, uh, het mag wat kosten. En uh, ja, wat, wat, wat, wat er ook een beetje in zit, uh, ik, ik denk dat ook wel eens van, stel je bent een directeur van een, uh, van, van een bedrijf. Moet je dan naar twee termijnen aftreden? Wat vind jij? Kijk, als je je, je werk goed doet, dan, dan blijf je, hè? Klopt. Nou, ja, en, uh, de aandeelhouders de... kunnen eventueel zeggen van, uh, ja, het gaat nu zo slecht. We willen die directeur vervangen hebben voor een ander. Klopt. Ja. Nou, in de politiek gaat het natuurlijk helemaal zo. Dat, dat, uh, na na. Zo Termijnen dan moet je oprotten en dan kom je eigenlijk automatisch in het, in het wachtgeld uh, terecht. Dus ja, wat, wat, wat, wat dat betreft, het is het, is, het is niet zo dat de kiezers je pas naar huis sturen op het moment dat je het werk uh, slecht uh, doet. Dus daardoor krijg je natuurlijk wel ontzettend veel werkloze politici. Ze klagen mm -hmm. wel eens over die werklozen die aan de uitkering zitten, maar uh, het ergste probleem is natuurlijk de politici die aan de uitkering zitten. Nou omdat wachtgeld, omdat het een bovenwettelijke regeling is. Hè. Het is ook niet zo dat die mensen in een normale BW-situatie komen. met uh, sollicitatieplicht. met uh, uh, dat het na verloop van tijd. Uh, overgaat in een bijstandsuitkering. Dat, uh, dat ze dan hun eigen huis moeten opeten. Nee, het is, het is een hele. Royale regeling die vaak nog langer duurt dan een gewone WW-uitkering. Dus wat dat betreft, belachelijk. Dat, dat, dat is helemaal niet nodig. In deze economie zijn veel meer uh, tijdelijke functies en er zijn ook projectmanagers die moeten drie, twee of drie jaar een bepaalde functie bekleden en moeten dan daarna ook weer. Uh, op, uh, op, op Sodemieteren. Nou, en zo, dat, dat geldt natuurlijk ook voor, voor de politiek. Uh, ja, het is misschien een tijdelijke functie. En nogmaals, dat stel ik ter discussie. Want als je het goed zou doen... Ja, waarom zou je dan na vier of na acht jaar uh, weg uh, moeten? Maar uh, ja, even los daarvan... Uh, ja, blijkt dat het hele politieke niet werkt. Omdat, uh, ja, om, om, omdat het een bulten aan... Uh, aan, aan boven ons gestelden met een royale wachtgeldregeling uh, creëert die eigenlijk allemaal niks doen ja. want hè, dat, dat, dat blijkt ook uit dit artikel op de NOS en ja de NOS is natuurlijk wel heel erg pro-overheid dus het wordt een beetje weggemoffeld in de onderste regels maar ze hebben een sollicitatieplicht behalve als ze voldoen aan een aantal voorwaarden zoals het hebben van neveninkomsten, nou dat betekent dus op het moment dat je een klein bijbaantje hebt, je hebt ja. wat neveninkomsten, dan geldt, dan geldt anders dan in een WB-uitkering, dan geldt het niet voor jou. Nou, de meeste politici nee. die hebben wel een, uh, een, een commissariaatje of, uh, of, of ze komen een paar keer per jaar uh, te praten over een, uh, over een, bepaald, uh, uh, over een bepaald onderwerp tegen betaling bij de NOS... He, dat, uh, dat komt allemaal voor en, uh, ja, ja maximaal... maar als je dat bij een uitkering doet dan krijg je een boete en, dan, uh, wordt, wordt, wordt, en die zijn echt enorm hè? dan word je heel zwaar mm -hmm. gestraft maar als een politicus in een uitkering dat doet mag hij zijn uitkering juist nog langer houden dat uh, ja, daar lijkt het wel wat op hè? Ja, dat is het gewoon tegenovergestelde dat... ja, ja en uh, nou, er staat ook dat ze maximaal vier jaar hebben. Nou, uh, ik, ik, ik, ken, ik ken niemand, uh, zelfs met jarenlange werkervaring, die, uh, die, die, die vier jaar uh, kan zitten niks uh, doen. Dus dat, uh, ja, wat dat betreft. Ja, het enige wat... Hè, dan de slotzin, maar dat, dat, dat is omdat de NOS heeft uh, gelezen in een uh, boekje psychologie. Dat de slotzin van een artikel vaak het beste wordt gelezen. Dan staat er wel uitkeringen worden beëindigd of verminderd in verband met bijvoorbeeld neveninkomsten. En dat is, dat, dat, oh, dat is ook zo okay. met, met, met, met, de, met de WB. He, dus uh, ja, het, het, het gaat er wel van af. Uh, oh, toch. Oké, okay, oké. Okay. Mm -hmm. eh, goed, joh. Nee, dan gaan we naar een uh, volgende bericht. Man berooft belastingdienst. Je kijkt naar al die berichten waarin dus de, de belastingdienst, of eigenlijk de overheid, ons beroofde, hebben we dus ook nog goed nieuws. Er is een man geweest die dacht van, hé... Hey, Laat het even omdraaien. En het gaat om 20 ja, miljoen, hè? Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk nogal, uh, nogal wat. Kun je, kun je er iets meer over vertellen, Johan? Ja, ik weet wel dat er een, er is een verdachte opgepakt En dat was een man die dan uh, zelf uh, werkzaam was voor de belastingdienst. En uh, dat mm -hmm. heeft te maken, Er werd, werd geassocieerd met uh, witwassen en dergelijke. Dus uh, mm -hmm. en, en op die manier zou hij dan... Uh, tot deze daad gekomen zijn, maar meer heb ik ook niet over gelezen. Hij zei daarbij dat volgens het onderzoek tot nu toe niet gaat of het om uh, toeslagen of inkomstenbelasting. Dus daar wordt nog een beetje aan, uh, aan getwijfeld. Uh, behalve de inkomstenbelasting en toeslagen vormt de omzetbelasting... Een belasting waar, waarin veel geld omgaat. Dus met andere woorden, ja, ze houden het ook een beetje vaag in het, uh, in het artikel. Waar, wat dus nu eigenlijk vanwege het onderzoek, hè? Vanwege het onderzoek houden ze het een beetje vaag. Wat nu eigenlijk het, uh, het, het, het probleem uh, is uh, bij uh, de man. Ja, uiteraard valt het niet goed uh, te praten dat hij stilt van een werkgever hè, als het brief, en uiteindelijk van de belastingbetaler. Uiteindelijk betalen bij. Uh, ja, bij maar we deze weten die... niet, natuurlijk niet de motieven van die man. Stel nou dat het een hardwerkende ondernemer was, en er is gewoon 20 miljoen van hem geroofd. En hij dacht op een gegeven moment, ik ga het omdraaien. Ik ga me solliciteren bij de Belastingdienst. Ik ga er netjes werken en dan ga ik gewoon lekker weer terugpakken wat van mij gestolen is. Misschien had hij of ook dat nog dat het idee van, weet je wat, ik geef het terug aan al die hardwerkende ondernemers. Dat weten we <lacht> natuurlijk niet. Ja, dat is weer een aanname, maar toch. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat uh, la laten we zo zeggen, we nodigen er de beste man uit om eens een keertje in de uitzending te komen, ja, toch? Ja, ik vrees dat dat heel lang gaat duren. En als hij vrij is, dat, is dat natuurlijk weer onder voorwaarde dat hij niet met de pers mag praten. Maar uh, ja, we <laughs> komen er nooit achter, denk ik. <laughs> nou, dat zou wel jammer zijn. Maar, maar ik, de, ik, ja. ik vind het wel leuk dat het gewoon mogelijk is. Je kan van de belastingdienst niet steden, mensen. Dus ja... Ze hebben het uh, wat dat betreft ook nog niet goed voor elkaar. Laatst uh, met, die, uh, met die ICT was het al een puinhoop. Ja. En nu blijkt dat ze ook een intern audit niet voor elkaar hebben. Dus misschien dat de beste Erik Wiebes, uh, volgens mij een VVD'er... Uh, die momenteel daar de staatssecretaris op financiën is... dat hij er eens over na moet denken om de belastingdienst te gaan privatiseren. Uh, ja, helemaal afschaffen. Uh, dat zou nog mooier zijn. Uh, maar, nee. ja. Ja, maar ik de er is niet een dag gebouwd, toch? Nee, nee, nee. Maar ik hoop ik, misschien trouwens, dat is misschien een goede tip als die man ooit uh, vrijkomt, dat hij dan gewoon een boek schrijft. Mm -hmm. En een boek van hoe licht je de belastingdienst op. Ik denk dat het een bestseller gaat worden. <laughs> dat denk ik ook. En daar kan hij dan ook weer aan verdienen, hè? Mm -hmm. Ja, dan gaan we weer naar het volgende bericht. Uh, Gary Johnson, wie kent hem niet? Dat was de voormalig gouverneur van uh, New Mexico. En kijk, nou hebben we het even over een goede oplossing. Die man heeft gewoon tijdens zijn uh, tijd als gouverneur... heeft hij 14 keer de belastingen verlaagd daar. Hè? Zonder het mm -hmm. één keer te verhogen. En hij hield aan het eind nog steeds een budget, uh, hield hij nog een budget over, hè? geld. Gewoon iemand die goed kan omgaan uh, met geld. Ja, gewoon, nou ja, hij, hij, is, hij is zelf dus een ondernemer geweest... Uh, voordat hij uh, namens de Republikeinse Partij uh, gouverneur werd. Dus uh, zo heeft hij 750 wetten gevetoed. Mm -hmm. En uh, ja, <laughs> dat bespaarde dus uh, de, de overheid in Nieuw-Mexico heel veel geld. Mm -hmm. Wetten kosten geld, de uitvoering ervan. Ja. En uh, ja, goed om een heel lang verhaal kort te maken... Uh, Uiteindelijk wilde hij zelfs uh, naar de legalisatie van drugs gaan. Dat is hem mm -hmm. toch een beetje, ja, dat was toch een stap te ver voor de meeste mensen. Dus. Nu ben ik uh, nu Smart, uh, Amerika-correspondent, maar misschien ja. weet jij het ook. Hij wordt hier in dit artikel de libertarian uh, ja, klopt. Hij is uh, de, de, de, het ge gezicht van de, de, de Libertarian Party, de derde grootste partij, de tweede na grootste mm -hmm. partij in Amerika. Mm -hmm. En. Hij was daar de, de, de presidentskandidaat voor de Libertarian Party. Okay. Uh, Na ja. zijn gouverneurschap heeft hij de overstap gemaakt naar de, de Libertarian Party. Dus uh, zodoende, ja. En, uh, in ieder geval, ja, waarom dit bericht aanhouden, uh, aanhalen? Uh, Gary Johnson gaat dus nu in de soft drugs. Ja, <laughs> serieus. <laughs> dus uh, ja, ja heeft, uh, hij is uh, CEO en. Uh, en, en, en uh, de, de, de, de directeur geworden van een uh, nieuw bedrijf... dat gespecialiseerd is in uh, zowel medicinale als recreatieve uh, stofdrugs, marihuana. Uh -huh. En dat is het bedrijf is met name gespecialiseerd in, uh, in, in, in de cannabisolie. Uh -huh. ja, dus ja, dat is alles eigenlijk wat erover te, te lezen valt. Het staat in reason.com, dus uh, daar kun je het nalezen. Nou goed, dan uh, hebben we nog een, uh, nog een berichtje. En dat is het laatste voorlopig. Dat is uh, kinderen aan de ritaline. Nou, laat ik, uh, laat, laat ik beginnen. Uh, het staat op geen stel, maar het is ook uh, op uh, andere media gemeld. Kinderen raken eraan verslaafd. Nee. Ja, dus wat is er aan de hand? De afgelopen jaren hebben de publieke scholen die hebben steeds meer uh, deeltijdjuffen en meesters uh, gehad. Die kunnen zich dus niet volledig concentreren op het zijn van, uh, van, van, van onderwijzen. Want die hebben nog een gezinnetje ernaast. Of die doen naast uh, het, het, het werk op school nog een andere, een andere baan. En ja, vroeger waren er ook wel drukke kindertjes. Hè? Kindertjes die... Uh, die, die wat drukker waren dan andere kindjes. Maar tegenwoordig, uh, dan zeggen ze al heel snel tegen papa en mama... ...jouw kind heeft ADHD. Ja, je hoort er bijna niet bij mm -hmm. als je het niet hebt. Uh, dat, dat klopt. Nou, uh, maar, dat wordt er dan vaak meteen achterna gezegd... Uh, ...in overleg met de huisarts kun je er wel wat aan doen. Ja, ja, ja. Ritalin. Dus met andere woorden, de staatsschool is drugstealer... Uh, geworden. Hmm. Toch een beetje. Ik, ik bedoel, het is vaak de, de, de, de, de, de school of de, de, de tussen- of buitenschoolse opvang, die zich erover beklaagt. En ik denk dat dat vooral is door een gebrek aan focus. Ik bedoel, ja, als je een echt goede school bent... Uh, waar, waar, misschien dat, dat, dat het met thuisonderwijs of met privaat onderwijs wel beter gaat. Maar een echt goede school die heeft gewoon volledige aandacht voor, uh, voor, voor, voor kinderen. En ja, die gaat niet bij het minste of geringste met, uh, met, met, met, met uh, het woord ADHD gaan leuren. Om die kinderen maar aan, uh, aan, aan de drugs te krijgen. Want ja, als je er verslaafd aan kunt, uh, kunt raken. Uh, het, het is geen natuurproduct, hè. het is echt chemisch geprodu uh, geproduceerd. En volgens mij uh, ja, vo voldoet het aan bijna alle definities. van wat we in Nederland harddrugs noemen. Hm. Dus ja, de school als harddrugsdealer. Ja, het komt dan van een farmaceutisch bedrijf, dus dan, dan, dan, dan mag het, hè? Ja, synthetisch noemen ze het. Hè. Het is een synthetische druk. Nou, en, en eigenlijk alle... Hè, behalve de, de softdrugs... Dat, dat zijn natuurproducten. Dan heb je het over... Uh, marihuana, hennep en dat soort spul. Maar ja. Ja, alle, alle, alle pilletjes... En, uh, hè, zoals... Uh, zoals uh, ecstasy, zoals LSD, cocaïne, heroïne... dat, dat, uh, dat wordt allemaal... Uh, wordt dat drugs genoemd... of harddrugs genoemd... omdat... Het, uh, ja, of lichamelijk of geestelijk. En cocaïne is ook alleen geestelijk verslavend. Uh, ja, omdat het verslavend is. Nou, nu blijkt uh, Ritalin eigenlijk net zo slecht als die andere drugs. Want dat is ook verslavend. Kinderen raken eraan verslaafd. Ja. Ik hoop dat misschien Damian jan daar uh, wat over kan zeggen. Ja, ik ook. Nou, ADHD is een, uh, ja, een psychologische, psychiatrische uh, ja, afwijking, zou je het kunnen zeggen? Stoornis vanaf hoe je er tegenaan kijkt. En dat hoort tot de categorie van de aandacht- en concentratiestoornissen samen met ADD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uh -huh. oftewel aandachtstekort met hyperactiviteitsstoornis. Uh -huh. En ADD is ja, feitelijk hetzelfde, maar zonder de hyperactiviteit. Uh -huh. En nou ja, er zijn een heleboel theorieën over wat ADHD precies is en hoe het tot stand komt in de hersenen. En de leidende theorie is dat het te maken heeft met een minder goed functionerend dopaminesysteem. En wat is dopamine? Daar ga ik uh, jullie wat over vertellen. Dopamine is een, simpel gezegd, een stofje in de hersenen, een zogenaamde neurotransmitter. Wat betekent dat het de signalen tussen twee zenuwcellen doorgeeft. Mm -hmm. het, is vooral, ja, het is vooral betrokken bij het beloningssysteem, dat we iets fijn vinden. En ook bij het verheugen. Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen, als jij in de onderdelen van je hersenen waar je geheugen werkt, als de communicatie tussen die zenuwcellen niet goed zit, dan zal je geheugen niet goed werken. Mm Het -hmm. nou ja, meest gebruikte medicijn voor ADHD, om de symptomen te managen, zoals een gebrek aan concentratie, hyperactiviteit, noem maar op, is een stof die methylphenidaat heet. En dat is de werkzame stof van Ritalin. Okay. Ritalin is dus eigenlijk de merknaam van methylfenidaat, de meest voorkomende naam. Net zoals dat je bijvoorbeeld sinaasappelsap hebt en dan heb je een merknaam appelsientje. Aha. Zo is Ritalin het merk, merknaam van methylfenidaat. En wat is methylfenidaat? Het is een zogenaamde agonist en heropnameremmer van dopamine. In simpele taal betekent dat dat het zich bindt aan de onderdelen van de zenuwcel, waar de dopamine ook op werkt. En tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat de lichaams eigen dopamine minder goed uh, terug wordt opgenomen in de zenuwcel. Oftewel, er blijft meer dopamine aanwezig in de ruimte tussen de twee zenuwcellen, de zogenaamde synapsplates. Mm -hmm. En dat werkingsmechanisme, wat daar interessant aan is, is dat cocaïne en amfetamine daar ook behoorlijk op lijken. Mm -hmm. En je kan je natuurlijk voorstellen, cocaïne en amfetamine zijn behoorlijk verslavende stoffen. Ook omdat ze dus als primaire actie hebben dat ze op het beloningssysteem werken. En dat beloningssysteem zegt je in principe van waar je nu mee bezig bent, dat is goed. Dat moet je blijven doen. Oké. Okay. En toen we zeg maar, nog jagers-verzamelaars waren, etcetera, wer, was het vooral natuurlijk nodig voor dingen als de jacht of een hogere status krijgen in, uh, in de economie ja, zonder verzameling mensen en stam. Stam, ja, dat is waar ik naar zocht. En nou ja, dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij cocaïnegebruikers. Dat die vaak het gevoel hebben dat ze de hele wereld aan kunnen. Dat ze ja. Ja, een hoge status hebben, veel ego, ja. et En dat komt dus omdat die dopamine wordt verhoogd. Terwijl ze hebben constant het gevoel van... Ik ben goed bezig, ik ben tof. Weet je, zoiets. Ja, ja. en uh, Methylvenidaat lijkt er best schrikbarend veel op. En dat zorgt er dus ook voor dat... ...je er makkelijk verslaafd aan kan haken. Oké, okay, nou goed dat we dat weten. En wat, wat, wat zou jij mensen aanraden die uh, ADHD hebben? Nou, ik zou niet meteen zeggen van stop meer de medicatie... ...want er zijn daadwerkelijk wel een heleboel mensen die uh, echt baat bij hebben... ...en die ook niet goed, goed kunnen functioneren zonder hun medicatie. Maar ik denk wel dat er, na, dat er meer voorzichtigheid geboden zou moeten zijn... ...bij het voorschrijven van die medicatie. Mm -hmm. Ik bedoel, of je drugs gebruikt of niet, dat moet je helemaal zelf weten. Dat is... Daar ga ik helemaal geen uitspraak over doen, mm -hmm. maar het is wel zo dat wanneer een arts een medicijn voorschrijft, dat die eigenlijk de verantwoordelijkheid overneemt en tegen jou zegt wat goed voor jou is. En ik denk dat op het moment er wel iets te makkelijk wordt omgesprongen met, de voor met het voorschrijven van psychofarmaca. oké. Oh, okay. ja. Dus ik zou vooral zeggen, ja, overleg het met je arts, kijk naar hoe ernstig je symptomen zijn, kijk naar hoe in hoeverre het bij je helpt. En ja, ik zou, ik zou het zien als een laatste redmiddel. Mm -hmm. Of in ieder geval zou ik het nemen voor op het moment dat de concentratie daadwerkelijk nodig is. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld antidepressiva of antipsychotica, werkt met daar direct. Oftewel, het is niet zo dat je een paar weken lang een soort bloedspiegel moet opbouwen voordat het gaat werken. Dus, mm -hmm. ja, stel bijvoorbeeld je hebt lichte ADHD, zou je misschien met je artsen kunnen overleggen... of je het kan gebruiken specifiek voor het leren voor tentamens of op school of... Mm -hmm. Ja, je studie, maar niet de hele tijd, want dat is vaak helemaal niet nodig. Ja, dames en heren, in uh, Libertarisch Nederland kan je bijna niet om het persoon uh, Demian uh, Hoed heen, het fenomeen uh, uh, Demian. Uh, ja, tenminste als je op, op Facebook zit. Hè, maar voor de mensen die geen Facebook hebben, uh, doen we nu even een korte introductie in uh, het persoon Demian. Ja, Demian, vertel even in het kort uh, hoe zou jij jezelf omschrijven? Nou, uh, zoals uh, ja, veel mensen in de libertarische wereld op zich niet is ontgaan, ben ik dus uh, vrij actief. En heb ik een vrij uitgesproken mening over een heleboel dingen wat betreft politiek, maatschappij, economie, noem maar op. Ik ben uh, transhumanistisch libertariër. En ik beschouw mezelf als ideologisch anarcho maar praktisch minarchist. En uh, ja, ik heb vaak nogal verdere meningen die ik... Ja... Toch wel met enige regelmaat uh, verdedigd in discussies op Facebook. In het echt, ik ben uh, op de lijst geweest voor de gemeenteraadsverkiezingen, op de plaats nummer 4 in Utrecht. Uh -huh. Ja, ik ben student, zelfstandig ondernemer. En ja, ik uh, heb twee jaar psychologie gedaan, en nu uh, zit ik uh, op de uh, Universiteit van Utrecht en uh, heb ik me ingeschreven voor AI en wijsbegeerte. Een AI, voor degenen die dat niet weten, wat is dat? Artificial intelligence, ah. en dat betekent kunstmatige intelligentie. Ja. Hoe maak je een intelligente machines? Oké, okay. en laten we eerst even beginnen over wat is transhumanistisch libertarisme? Of? Zoals het woord het al zegt, het is een uh, combinatie van de transhumanistische en de libertari libertaristische filosofie. En voor degenen die uh, er niet echt in thuis zijn, is een filosofie. ...die dus stelt dat de mens door medische, technologische en wetenschappelijke interventies zijn eigen natuur moet overstijgen. Daarin kan je dus denken aan bijvoorbeeld hoe de medische wetenschap probeert mensen dus door, uh, die ziek zijn, die aan een pathologisch ziektebeeld lijden, beter te maken. En het transhumanisme stelt dus dat de technologie, de medische wetenschap, noem het maar op, ingezet moet worden om gezonde mensen nog beter te maken. Dan moet je aan verschillende disciplines denken. Daarin onderscheiden we de drie hoofddisciplines. En dat zijn super longe longevity. En dat houdt in uh, dat je veel langer leeft. Dan moet je denken aan interventies zoals therapieën met stamcellen, orgaantransplantaties, medicatie waardoor het verouderingsproces langzamer draait. Op nummer twee heb je dan uh, super well-being. En dat houdt dus in dat we lijden willen afschaffen, als het ware zonder dat de voordelen van lijden weggaan. Bijvoorbeeld als je nu iemands pijnreceptoren zou kapotmaken... dan zal die persoon zich zeer zwaar beschadigen. En dat wil, dat wil je natuurlijk niet. Je wil lijden weghalen zonder dat je een downgrade maakt. En daarnaast is de andere discipline is hyperintelligence. En dat houdt dus in dat je door middel van kunstmatige intelligentie... neurointerfacing... Neurointerfacing is een technologie waarbij je zenuwen koppelt aan machines... ...en andere interventies de intelligentie van mensen wil verhogen. En daar zie je dan ook meteen bij mij in ieder geval de koppeling met het libertarisme. Want zoals ik eerder heb aangegeven ben ik dus ideologisch een agrocapitalist. Maar is mijn persoonlijke mening dat met het huidige, laten we zeggen, intelligentieniveau van de gemiddelde mens... Het nogal in de soep zou lopen, dus ik pleit nu voor een minarchistische wereld en ik pleit ervoor dat wanneer de kennispositie van de markt, hoe ik het altijd noem, verbeterd is door intelligence augmentation, dat we dan geleidelijk overstappen naar nagelkapitalisme. Mm -hmm. Oké, okay, en dat, uh, wat voor uh, tijdspannen uh, heb je daarvoor uh, in gedachten? Nou, uh, wat mij betreft uh, zo snel mogelijk. Ik zou het liefst morgen overstappen naar uh, naargoekapitalisme, maar <laughs> mijn eigen is dan dat als je morgen een nago-capitalisme hebt, heb je overmorgen revolutie en de dag daarna heb je socialisme. Dus. Maar nog even terugkomend op Artificial Intelligence. Uh, hoe lang duurt dat, dat uh, voordat dat uh, een deel is van uh, dagelijks bestaan? Nou, ik kan daar op zich wel wat over zeggen. Er zijn op het moment bestaat er dus al neurointerfacing met feedback. Dat houdt dus in dat je een machine hebt die gekoppeld is aan je zenuwen. Dat je um, het kan aansturen met dus je gedachten als het ware, maar dat er ook een terugkoppeling is. Dus dat je bijvoorbeeld een, een prothese hebt in je arm waarmee je iemand aanraakt. En dat je zelf ook voelt wat je aanraakt. Dat is natuurlijk nog niet zo precies als... Het, de natuurlijke handen. Maar die technologie gaat sterk vooruit. En die feedback technologie kan, zou je dus ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld direct data te versturen naar iemand's, ja, naar iemands hersenen. En dat soort technologie zou je kunnen gebruiken voor hele efficiënte didactiek, oftewel dat je heel efficiënt mensen iets kan leren wat veel sneller gaat dan uh, wat je nu zou kunnen. En als je het hebt over tijd, ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel geld erin wordt geïnvesteerd. Dus ja, ik zou iedereen graag oproepen om... Uh, er vooral uh, zo snel mogelijk mee bezig te gaan. Maar mijn ja, conservatieve schatting zou zo'n 20 à 35 jaar zijn qua wanneer er op grote schaal Intelligence Augmentation zou kunnen worden toegepast. Dat is een vrij pessimistische schatting. Maar, zoals je bijvoorbeeld kan zien, uh, de Ray Kurzweil heeft in um, volgens mij in de jaren negentig heeft hij voorspeld dat de eerste strong AI zou in. 2028 zou die komen. Toen zei iedereen van nou, dat gebeurt nooit, het gaat honderden jaren duren. En tegenwoordig uh, heb je dus al uh, een heleboel deskundigen op het gebied die denken dat uh, Ray Kurzweil eigenlijk al te, ja, te pessimistisch was. En dat je dus uh, de eerste strong AI's al over 8 ja, à 10 jaar zal hebben. Oké. Okay. Dus, en die denken dan helemaal 100% gewoon echt vanuit zichzelf. Uh. Ja, een strong AI houdt eigenlijk in dat het een, uh, ja, een uh, synthetische levensvorm is die niet gebaseerd is op, uh, organische, ja, op organische functies die zijn uh, geest, als het ware zijn bewustzijn, volledig uh, in een, ja, laten we zeggen, een computersysteem heeft, om het makkelijk te zeggen een computersysteem is wat simpel gezegd van met de opkomst van quantum, quantum computing denk ik dat uh, AI hele grote stappen vooruit gaat maken. Uh -huh. ja, AI is natuurlijk een gekoppelde, is natuurlijk gekoppeld aan intelligence augmentation en ik denk dus dat om het kort samen te vatten dat voor de early adopters de eerste uh, IA systemen, oftewel intelligence augmentation over tien jaar op zich wel op uh, kleine schaal te verkrijgen zullen zijn en dat we over ja ...20 à 30 jaar kunnen verwachten dat je de eerste echt commerciële IA-systemen zal hebben... ...die dus ook voor de grote massa met redelijk gebruikersgemak aan te schaffen zullen zijn... ...voor bedragen onder de 5.000 euro. Maar je moet er niet gek van opkijken dat ze er over 10 jaar al zijn. Nee, precies. precies. Ja. Ik wil niet te optimistisch zijn, daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Ja, nee, Het enige wat, ons, wat er nu nog tegenhoudt is de overheid. Ja, ja, de overheid en natuurlijk dat er gewoon te weinig in wordt geïnvesteerd. Er is te weinig visie in en de overheid beperkt inderdaad bepaalde onderzoeken, et cetera. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de overheid door zijn bemoeienis heel erg een handrem drukt op de economie. En als de economie slechter draait, valt er ook minder te investeren en zijn mensen meer bezig met hun primaire behoeftes. Het ja, ja. gemiddelde persoon gaat zich niet bezighouden met implantaten in zijn brein waar die slimmer van wordt als die elke dag moet nadenken of de brood op de plank komt. Ja, precies. En denk, denk, ben je een beetje ben je enthousiast over bijvoorbeeld Google die al bijvoorbeeld met zijn uh, auto zonder stuur, hoe noem je dat, uh, zelfrijdende auto, op de markt komt? Ja, absoluut. Ik denk dat er uh, best veel uh, toekomst zit in Google en in technologieën van Google. Maar ik denk dat naarmate de technologie voordat, Google natuurlijk ook concurrentie krijgt. En de vraag is natuurlijk, gaat Google die uitkopen? Hoe snel zal die groeien? En met wat voor ideeën komt die concurrentie? Want als een bedrijf heel erg snel groeit, dat kon je in het verleden bijvoorbeeld zien met Facebook, waarvan... Uh, ...andere bedrijven het op kopen, maar Mark Zuckerberg wou het niet verkopen, dat nu een miljardenbedrijf is geworden. Dus het hangt er denk ik echt heel erg vanaf van wat voor ideeën mensen hebben, wat voor innovatie er komt. In ieder geval kan ik wel zeggen dat we een hele spannende tijd tegemoet gaan. En uh, de rol van Google daarin zal zeker de komende jaren behoorlijk indrukwekkend zijn, naar mijn mening. Ja. Maar uh, ja, je, er is ook een, een, een, uh, een magazine, ja? en dat heet uh, The Rational uh, Argumentator. Mm -hmm. En die hebben een uh, heel leuk boekje uitgebracht. Ja. Yeah. En daar speel jij ook een klein beetje een rol in, hè? Want dat, uh, dat boekje heet. Uh, Was uitgebracht even, dat heet. Um, even kijken, hoor. Dead is wrong. Death is wrong. En dat gaat in Nederland uitgedeeld worden. Ja, dat, uh, dat doe ik eigenlijk al. Ik, uh, zoals ja, sommige van de luisteraars misschien wel weten, ik ben uh, voorzitter van de Armor Twin Society. En de Twin Society is een internationale netwerkinggroep slash uh, ja, transhumanistische denktank, zou je het kunnen zien. Die uh, zich bezighoudt met het uh, vooruithelpen van het transhumanisme. En het is, heeft ook een heel liberale insteek. Niet al onze leden zijn transhumanistisch, maar het gros... Nee, nee, ik zeg dit helemaal verkeerd. Al onze leden zijn wel transhumanistisch, maar niet al onze leden zijn libertarisch. De meeste wel. Er zitten ook een paar uh, klassiek liberale en... Gewone liberalen tussen. We hebben er zelfs zo'n anarcho-communist tussen zitten. Jo. Ja. Ja, het is best wel grappig. Maar ja, het kernthema is natuurlijk wel transhumanisme. En daardoor zie je dus ook dat um, bij mensen die heel erg gericht zijn op de toekomst, dat de meesten zich toch scharen achter uh, een liberale of libertarische insteek. Mm -hmm. Waar toch wel denkt dat uh, je uit kan extrapoleren dat het libertarisme in de toekomst een veel grotere rol zal spelen. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar goed, dat boekje er wordt uh, ja. uitgedeeld. En wat, ja. wat kan je verwachten als je dat uh, zomaar in je handen gedrukt krijgt? Nou, uh, ik zal uh, eerst uh, wat vertellen over uh, het boek zelf. Het is geschreven door de heer Gennady Stolyarov... ...de hoofdredacteur en eigenaar van het eerder genoemde magazine... ...namelijk The Rational Argumentator. En Gennady Stolyarov heeft dat boek geschreven. Het is uh, bedoeld voor jongeren en kinderen eigenlijk... ...maar het is voor volwassenen ook best wel leuk... En het heet zoals ook eerder is verteld, Death is Wrong. En het principe achter het boekje is om jongeren en um, kinderen te leren dat... iets wat we heel normaal vinden, de doods, niet geaccepteerd hoeft te worden in dit tijdperk. Omdat er realistische aanwijzingen zijn vanuit de, uh, ja, vanuit de biotechnologie en de medische wetenschap. Dat er een kans is dat we de komende 50 à 100 jaar een manier zouden kunnen vinden om het leven sterk te rekken door synthetische interventies. Denk daarbij aan bijvoorbeeld gentherapie, 3D-printen van organen, allemaal technologieën waar ze nu mee bezig zijn. En dat idee willen we dus verspreiden, dat mensen de dood niet als iets vanzelfsprekend zien en ook niet als iets goeds. Want je kan natuurlijk een heleboel argumenten verzinnen voor waarom de dood goed zou zijn, zowel religieuze als humanistische als atheistische argumenten. Maar de meeste van die argumenten zijn in principe gebaseerd op drogredenen. En dat zijn dingen die we dus de wereld uit willen helpen. En het boekje zelf wordt dus uh, in samenwerking met de schrijver uitgedeeld door de Armiten Society in Nederland. Dat betekent dat je bij elk van onze uh, leden die in Nederland gevestigd zijn zo'n boekje kan ophalen. De boekjes zijn 8 euro per stuk op ebay, maar wij deden ze dus gratis uit. Hm. En, mocht iemand interesse hebben, ik zou zeggen contact mij of een van de andere leden van de society op Facebook of e-mail kan ook. En uh, dan krijg je daar een toegestuurd of kan je daar een ophalen. Oké, oh, okay. ja, interessant. Uh, maar de, de heer uh, Stolja als ik het goed ja. zeg. Ja, okay. ja uh, die, uh, die had ook nog een uh, artikel geschreven, daar kwam jij toevallig mee aanzetten voordat we deze hm. uitzending begonnen. Uh, over uh, waarom hij geen anarcho, anarcho kapitalist is. Ja, dat klopt. Ja, leg eens uit, dan zullen sommige uh, luisteraars die zullen daar misschien. Uh, ja, uh, ...van opkijken, anderen misschien ja. niet. Dus uh, gooi het maar in de groep. Ja, ja nou, ik besef me natuurlijk heel goed... ...dat ik me hier op uh, erg glad ijs begeef. Want uh, er is natuurlijk een eeuwigdurende durende discussie... ...tussen de minnagisten en de kapitalisten. Maar ja, ik probeer het toch maar. Het houdt eigenlijk uh, een bepaal, ...het heeft een bepaald aantal, aantal redenen. Ten eerste zou ik willen zeggen... ...dat de meeste minnagisten die ik ken... ...waar ik het mee eens ben... ...in... Principe wel een nago kapitalistisch ideaal aanhangen, maar vanuit, een, ja, vanuit ons geredoneerd realisme zien we dat dus de komende tijd um, vrij, als vrij onuit, onuitvoerbaar. En een ander principe is dat hoewel we vrijheid het hoogste politieke doel zien, is het niet het hoogste doel aan zich. Po zeg maar, vrijheid als een politiek doel is in principe een middel om jezelf te kunnen actualiseren, om de economie goed te laten draaien, waar je zelf dan weer profijt aan hebt, et cetera. Maar je hebt bijvoorbeeld wel kwesties zoals um, kernenergie. Natuurlijk, ik ben een voorstander van kern kernenergie, maar er is op dit moment bepaalde expertise aanwezig bij bepaalde agentschappen, bij, um, ja, bij bepaalde bedrijven die zich daarmee bezighouden. En hoewel ik persoonlijk van mening ben dat het volledig privatiseren en legaliseren van alle vormen van kernenergie uiteindelijk tot een betere allocatie van middelen zou leiden, dat geloof ik oprecht... Denk ik wel dat in, het schakel, in de schakelperiode van de twee systemen, oftewel een overheidssysteem en een kapitalistisch systeem, je een heleboel kinderziektes zou hebben. Dat zie je in bijna alle bedrijven op het moment dat er een grote wisseling plaatsvindt van de manier waarop er gewerkt moet worden, de manier waarop handel gedreven wordt, de wet, etc. Dat je gewoon door dat gebrek aan ervaring een heleboel foutjes hebt. En in de meeste andere sectoren maakt het niet zoveel uit. De bedrijven die zich goed kunnen aanpassen, die zullen zich aanpassen en komen er sterker uit. De bedrijven die enkel kunnen draaien op subsidie, die zullen afvallen. Dat vind ik een goede zaak. Maar bij kernenergie vind ik dat iets anders, omdat een fout daarin kan leiden tot een catastrofische ramp van wereldse proporties. Dus als je dus die schakel zou maken, dan zouden die kinderziektes in principe een groot deel van de mensheid in een worst case scenario fataal kunnen worden. En daarom ben ik meer een gradualist daarin, dat ik dat... In ieder geval op een langzame basis met veel pilots en genoeg tijd voor, voor mensen om ervaring op te doen binnen die sector um, wil gaan doen. En een ander argument, dat zijn uh, antibiotica. En antibiotica worden dus uh, voorgeschreven op massale schaal bij mensen, dieren, etc. En het probleem met antibiotica is dat bacteriën er op een gegeven moment resistent tegen worden. Op het moment dat jij um, antibiotica-resistente bacteriën hebt... dan heb je dus ook het probleem dat je bepaalde ziektes niet kan genezen... of dat je overstap, over moet stappen op andere middelen... die mogelijk zwaarder bijwerkingen hebben, et cetera. Ook de herd immunity, de zogenaamde kudde-immuniteit, kan worden aangetast... waardoor er genoeg mensen zijn die niet goed behandeld kunnen worden... waardoor er volgens een epidemie kan ontstaan. En dat is dus ook een kwestie waarvan ik vind dat in ieder geval op dit moment, terwijl er dus nog geen uh, intelligentieverbetering is, dat die door deskundigen centraal moet worden geleid. Wat betreft de uh, economische zaken, ja, dingen als ja, onderwijs, um, ja, noem maar op, er zijn zoveel overheidsdiensten, denk ik dat de meeste wel kunnen worden afgeschaft. Ik ben absoluut niet iemand die pleit voor de overheid, maar wel iemand die vindt dat in het proces van het overstappen naar het kapitalisme, een kleine overheid een noodzakelijk kwaad is. Is, is, is, is het niet een optie om al die, uh, die, die overheidscentrales, hè, uh, kerncentrales, mm -hmm. om die eerst te sluiten en dan uh, private nieuwe centrales weer van de grond opnieuw op te bouwen? Ik vraag me zelfs af of een privaat bedrijf zich aan kernenergie zou willen wagen. Nee, maar goed. Ik, ik hoor Damian is voorstander van kernenergie. Ja. En dat, dat, dat wil ik nu even niet ter discussie stellen. Hè? Want dat is, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is zo'n oppervlakkige discussie. Maar je hebt allemaal van die, van, van die verouderde overheidscentrales. Hè? Ja. Uh, die, die moeten op een moment moeten er toch uit. Dus ik zou zeggen, nou ja. Uh, sluiten. we mm. hebben ook nog conventionele energie... Hè? we hebben nog gas- en kolencentrales... dus ja. kernenergie is niet absoluut noodzakelijk. Mm. dat zou je kunnen zeggen van... Uh, ja, begin weer gewoon opnieuw. Uh, kijk, als een privaat bedrijf wil investeren in kernenergie... helemaal niks mis mij mm -hmm. Maar dan heb je een, een, een nieuwe, moderne centrale... Ja. Met, mm -hmm. veel, met een veel kleiner risico op ongelukken. Nou, nou daar heb ik uh, wel iets op te zeggen... Um, dat is dat, um, ik zou dan eerder zijn van, hou dit systeem, hoe het nu is, nog zo'n 10 jaar aan ongeveer. En over 10 jaar zijn we een stuk verder met kernfusie, daar wordt al aan gewerkt bij ITER. ITER is een instituut die zich bezighoudt met de eerste kernfusiereactor, reactor, wat ons eindeloos veel energie zal opleveren. Daar moet gewoon veel meer in worden geïnvesteerd. En over tien jaar kunnen we dus al die overheidscentrales sluiten, waarop private ondernemers kunnen beginnen aan kernfusie. Kernfusie is een stuk minder gevaarlijk, een stuk minder risico. En dan kunnen we gewoon kernenergie in de splijtingsvorm kunnen we afschaffen. En we kunnen dan uh, kernfusie introduceren. Oké, okay. even voor de leek die niet weet uh, waar je het over hebt. Nou, um, je hebt twee soorten kernenergie. Je hebt kernsplijting en kernfusie. Kernfusie is nog niet um, commercieel verkrijgbaar, daar zijn ze nu mee bezig. Het is te verwachten dat ITER ja, het komende decennium uh, een keer online gaat. Mm -hmm. En dat is dan uh, sowieso de eerste fase. En het decennium daarna zou je kunnen verwachten dat er misschien... Een keer uh, dat het commercieel geëxploiteerd uh, gaat worden. Maar waar ik me dan wel zorgen om maak, is dat armere landen die dan niet de economie hebben om hun eigen kernfusieprogramma, privaat of overheidsgestuurd, uh, dat laat ik even in het midden, ik hoop natuurlijk privaat, maar dat landen die daar niet toe in staat zijn, dat die dus uh, hele baggere kern ...splijtingcentrales neer gaan zetten... ...die een uh, gigantisch risico zouden kunnen volgen... ...die uh, kunnen vormen... ...die ook verder gaat door hun eigen grenzen. En daarvoor zou ik wel een... Um, ...die zou je zo nodig kunnen privatiseren... ...in de handen van bijvoorbeeld experts. Dat zijn eigenlijk de twee... Uh, hoofdrisicofactoren ...waar ik vraagtekens bij stel... ...bij snel of direct overstappen... ...op uh, anarcho ...namelijk die um, medicijnen... ...en de kernspleiting. Uh, mm -hmm. Duidelijk. Ik moet absoluut zeggen, ik ben ideologisch absoluut voor een capitalisme Ik stel alleen vraagtekens bij de praktische invulling en de haalbaarheid ervan. En dat is nog een kwestie die ik wil aanstippen. Dat is namelijk dat bij de libertarische wereld heb je in principe vaak twee kampen. Je hebt een groep mensen die heel sterk ideologisch en principieel is voor libertarisme. Die ziet vrijheid als een doel op zich. Die stellen dus van um, elke vorm van geweldsinitiatie is per definitie immoreel. En wat de gevolgen zijn van zo'n samenleving, van het implementeren van zulke wetten, dat is veel minder van belang als het morele principe erachter. En je hebt de, pragma de pragmatische instelling, die kijkt naar wat is het beste. En ik moet voor mezelf zeggen dat ik vooral extreem pragmatisch ben ingesteld. Mm -hmm. En dat is misschien ook waar het soms botst tussen mij en bepaalde andere mensen die het vaak met mij oneens zijn. Is... Ik zou wel... De... Eigenlijk aan iedereen mee willen geven dat ik het wel belangrijk vind dat libertariërs, of het nou minarchisten, kapitalisten pragmatisten of uh, principe, uh, mensen die op principes uitgaan zijn. Dat het wel belangrijk dus is om samen te werken. Want je kan het eigenlijk zien, dit politieke spectrum, als een soort trein. Aan de ene kant heb je zeg maar, volledig fascisme, communisme, noem maar op. Aan de andere kant een kapitalisme En of we nou uh, naar minarchisme of anago-kapitalisme gaan, we gaan wel de goede kant op. En als we dan dat minarchisme hebben bereikt, dan kunnen we altijd nog discussiëren over het kapitalisme. Ja, ja. Terwijl je hebt ook nog een andere kant en dat is gewoon echt uh, algoritme. Hè? Dat je je eigen contra-economie be uh, begint en dat je zoiets zegt van ja, fuck de rest van de wereld. We mm -hmm. beginnen gewoon onze eigen uh, economie. Yeah. Dat brengt mij dan wel weer bij, um, dat wou ik al eerder vertellen, bij dat transhumanisme, maar dat is even bij ingeschoten, bij het concept van de Seasteading. Zijn jullie ja. daar uh, bekend mee? Ja, ik ben er heel erg bekend mee. Dat is van die, uh, die zoon van, uh, of die kleinzoon van Milton Friedman, hè? Ja. ja. Oh, okay. Ik weet niet precies wie er mee kwam. Hè. Ja, tenminste, uh, hij is op dit moment een beetje het gezicht daarvan. Uh. Ja, ja. Het, uh... Het principe daarvan is eigenlijk een soort start-up sector for government, zo wordt dat genoemd. Mm -hmm. en die government kan dus ook uh, libertarisch, liberaal, minarchistisch, wat jij wil zijn, op. Um, het zijn dus eigenlijk ja, drijvende eilandjes waarin je dus uh, in uh, water die nog uh, niet het eigendom is van de staat... Nou ja, en ik zou zelf zeggen dat het nooit het eigendom is van de staat, maar hoe uh, de rest van de wereld het ziet. Mm -hmm. Internationale wateren. Ja, precies, precies. Dat je daar dus een... Uh, je eigen microstaat of mini-staat zou kunnen beginnen. Mm -hmm. Waarin je dus zelf bepaalt wat de regels zijn, de eigenaar bepaalt, oftewel een private law society eigenlijk. Nee, vertel daar meer over voor degene die het nog niet weet. Is nou, er een maar... website? En, um... Um, ja, ja, ze hebben een uh, website en dat is. Um... Volgens mij is Nee, punt .org, .org, ja. org. Daar kan je alles over lezen. En ik denk zelf dat sea de eerste echt libertarische community zullen zijn. Mm -hmm. ik, bedoel, ik zou hopen dat een heleboel landen sneller overstappen daarop. Maar ja, ik blijf wel realistisch. Ik vraag me af of dat de komende 30 jaar gebeurt. Mm -hmm. Maar als uh, wat uh, rijke mensen bij elkaar komen, zie ik het best gebeuren dat er een uh, sea community komt binnen de komende 10 à 15 jaar. Ja. Waar we dus wel echt dat uh, libertarisch en aangekapitalisme kunnen hebben. En dat vind ik ook um, interessant. Niet alleen omdat ik zelf zo'n samenleving ambieer, maar ook omdat ik het een goed experiment vind. Waarin je dus daadwerkelijk ook kan bewijzen dat het werkt of dat het niet werkt. Ik ga ervan uit dat het werkt, maar ik denk natuurlijk altijd als een wetenschapper. En als je dat kan aantonen, dan denk ik dat een heleboel mensen in andere landen ook het licht zullen zien. Nou, op zich zijn zelfs, uh, laten we zo zeggen, de vijand die neemt uh, dit al uh, serieuzer dan sommige libertariërs. Want uh, hm. ik heb bijvoorbeeld filmpjes op uh, internet gezien waar de, um, laten we zeggen, de linkse media in Amerika, die uh, liepen ons libertariërs helemaal... Uh, Zwart te maken van Bitcoin-miljonairs die dan hun eigen staat op zee willen beginnen en dan hopen we dat ze gaan zinken. Je hebt dat filmpje ook wel gezien, denk ik. Ja, ja nou uh, ik kan ze niet anders uh, zeggen dan gelijk geven. Ik ben ja. zelf een ondernemer in de Bitcoin en ik hoop inderdaad samen met de Armament Society om later een microstaat op zee te beginnen waar een transhumanistisch uh, libertair principe geldt. Ja. Dus, uh, wat betreft de inhoud van het bericht klopt het voor een gedeelte maar wat betreft de toonzetting vind ik het natuurlijk ja, ja. Nee, Goed, joh. dankjewel Damian. Ik denk dat we nou een beetje aan het eind gekomen zijn. En, uh, ja. Ik, ik vind, vind het heel leuk dat je erbij was. Je hebt in, ons in ieder geval laten zien wat, dat er nog een open raam is, dat er nog uh, meer is dan dit. Want, ja, normaal gesproken ja. we hebben we toch altijd een beetje de berichten van hoe de staat ons loopt uh, mm -hmm. uh, ja, uh, leeg te plukken. Mm -hmm. En ja, je hebt ons toch wel een mooie uh, blik op de toekomst gegeven. Van er is hoop. Ja, er is hoop, maar er moet veel gedaan worden, natuurlijk. Ja, ja. Wat het belangrijkste is, mensen moeten, uh, mensen moeten zien dat het kan. En dat kan je, ik wil ik nog even een uh, site aangeven: uh, dat is www.singularityuniversity.com. Uh -huh. Daarin heb je een link naar de Singularity Hub. Ja. En daarin kan je het uh, laatste nieuws op wat betreft de uh, Bleeding Edge Technology volgen. Ik okay. zou vooral iedereen willen meegeven van de wereld die we willen, of in ieder geval de staat of het terrein wat we willen, dat is op zich haalbaar. Maar we moeten echt meer kijken naar technologie en uh, wat de technologie ons kan brengen. En niet alleen naar de politieke aspecten ervan. Ja, ik ja. denk dat het echt anders samen gaat. En ik geloof echt dat er hoop is, en dat zeg ik vanuit het standpunt van iemand die echt rationeel kijkt en realistisch kijkt naar hoe de wereld nu werkt. Maar ik denk dat we daarvoor wel um, open moeten staan voor nieuwe technologieën, voor nieuwe paradigma's. En dat we ook vooral zelf ermee bezig moeten gaan. Want als wij het niet doen, dan gebeurt het niet. Ja, precies. Nee, goed, dankjewel Damian. Ja. En uh, ja, beste luisteraars, dit was het dan weer voor, uh, voor deze week. En uh, ik dank u allemaal hartelijk voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende week uh, uiteraard. Ja. Doei, doei!